De maatregelen van het kabinet om noodlijdende bedrijven financieel te steunen hebben resultaat blijkt uit de enquête. Het aantal bedrijven dat verwacht niet aan de verplicht kredietverplichtingen te kunnen voldoen is gedaald. De politie is gisteravond in Apeldoorn ingegrepen bij een feest op een woonwagenkamp. Honderd mensen stonden daar dicht op elkaar en overtraden de coronaregels. De politie zette onder meer een helikopter in en riep de bezoekers op om voldoende afstand te houden. De meesten luisterden naar de oproep. Een onbekend aantal mensen kreeg een boete. Revalidatiecentra waarschuwen voor grote drukte door coronapatiënten, meldtrouw. Patiënten die na lange tijd op de intensive care moeten herstellen gaan naar een revalidatiecentrum. De centra wijzen op de wachtlijsten en vragen om landelijk beleid om de revalidatie van coronapatiënten te coördineren. Met het hijsen van de RMS-vlag is in Breda en in andere plaatsen herdacht dat 70 jaar geleden op Ambon de Republiek der Zuid-Molukken werd uitgeroepen. In Amsterdam zou een groot feest worden gehouden in de Rai, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door. In Breda werd wel het Molukse volkslied gezongen en werd de onafhankelijkheidsverklaring voorgelezen.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 For eyes Looking back at me From the other side Like you understood me ZFM. Dit is het tweede en laatste uur vandaag live voor de ZFM. Dus. Ik mag het vandaag en morgen nog opnemen. Net voor het nieuws hoorde je dus Hendrik Jan Keur die Esther Koning feliciteerde met haar 86ste verjaardag. Um, dat is natuurlijk een hele... ...lastige tijd om nu jarig te zijn. Wil jij nou ook iemand feliciteren... ...of wil jij gewoon uh, even inbellen bij de studio... ...of heb je wat te vertellen? Dat kan natuurlijk op 023-573-0393. En wie weet kom je dan live in de uitzending. Wij gaan uh, dit uur een paar updates uh, geven... omtrent um, in Zandvoort. En natuurlijk heel veel muziek zoals deze, John Newman. No, At what devil's door Took you so long Where only fools gone I shook the angel and young Now I'm rising from the crowd Rising up to go Feel with all the strength I find. There's nothing I can't do Met Easy Lover. Ja, maandag is het dus uh, Koningsdag. Het zal een uh, gekke Koningsdag worden, denk ik, dit jaar. Uh, wat betreft het coronavirus, natuurlijk. Want ondanks de beperkingen die er op dit moment in Nederland gelden, heeft namelijk de stichting Viering Nationale Feestdagen Sandvoort eh, toch voor elkaar gekregen om in Sandvoort een programma voor Koningsdag 2020 op te stellen. En eh, noemt dit jaar dus Koningsdag, geen Koningsdag, maar eigenlijk Woningsdag. Je kan namelijk vanaf eh, zonsopgang in heel Sandvoort de vlag en wimpel uithangen uh, uit voor de koning en ook voor elkaar deze tijd. Breng je huis dan in een oranje stemming. En vanaf kwart voor tien tot tien uur luiden de klokken als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet. Gevolgd door de, het zingen van het Wilhelmus. Dat kan vanuit de deuropening, maar ook vanaf je balkon, vanaf je tuin. Als je maar de afstand behoudt tot elkaar. Het formele programma bestaat uit enkele landelijke en lokale activiteiten. Waaraan je vanuit huis kunt deelnemen. Het complete programma vind je op koningsdagzandvoort.nl en de komende dagen zullen er ook nog lokale initiatieven van ondernemers en andere Zandvoorters volgen. Hiervoor kan je ook koningsdagzandvoort.nl in de gaten houden. Of neem even een kijk op de ZFM app, dat kunnen we natuurlijk ook. Wij gaan luisteren naar It Makes You Forget. I'm so I, get, I, get, I get. Punt ZFM Zandvoort.nl <middels> Die woman, she's homeless. Hier op ZFM. Ja, zometeen gaan we dus bellen met de eigenaar van een oranje lintje, Ben Zonneveld. Eerst gaan we nog even luisteren naar Caro G en Nicky Winars met Tousa. Me pasa contigo, met ja, yeah, nu no tienes ze excuses. Vandaag ging ze met is er mis? Wat Kicking and screaming, a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my yo. Until I realized you were an epic fail. So don't tell your guys when I'm so your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days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 Een show naar de pijn, naar en we funda aan. Para... Joh, ah. ah. oh, oh, de Tusa en Karel G. En als het goed is aan de telefoon, heb ik Ben Zonneveld. Ja, en goedemorgen ja, Thomas. Goedemorgen Ben. En hoe voelt het nou om een oranje lintje te hebben? Nou, ja, ontzettend leuk natuurlijk. Ja? Ja, het was natuurlijk wel een, een soort van verrassing dat je uh, naar buiten geroepen werd. Ik ga het ook helemaal niet door. Kwartje viel ook niet. Uh, ik had uh, de burgemeester van de week nog even gesproken. Dus ik dacht van, nou ja, ik moet wat we weten over het gesprek. En ja, dan doe je de deur open. Uh, ik zeg altijd tegen uh, ja, ik ben me aan het scheren. Ja, kom toch <laughs> maar even naar buiten, zitten. En toen was het raak natuurlijk, dus daar stond uh, de wethouder Berends, uh, burgemeester Carla van het uh, gemeentehuis. En uh, ja, toen gingen ze door die microfoon toch even wat vertellen. Dat was leuk. Ja, ja. <laughs> ik, ik had die foto gezien dat je buiten stond, uh, die in de Sanfordse krant zat. Ja, ja, ja, ja, met je, met je, met je, met je scheerschuim uh, op je... Ja, ik, denk, ik zal hem even wat vertellen. En dan ga ik weer gauw door me scheren. Maar ja, dat was dus... Later uh, allemaal opgedroogd en in mijn, in mijn jasje gaan zitten. Maar goed, die is alweer gewassen, dus het kan weer goed komen. Helemaal goed. Um... Ai, maar wat, wat zie ik nou met de Renault? Nee, nee, nee. Uh, je, jij bent voor O'Connor, nee, nee, nee, nee. Helemaal niet. <laughs> nou, ik uh, las toevallig uh, uh, net... Uh, dat Leclerc en vrienden toch bezig zijn met die, uh, die e racing Ja, klopt. Die, ik kijk dat af en toe, toe af en wel eens. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ik kijk dat af en toe, dat, heet, uh, dat gaat dan via uh, iRacing, zo heet dat programma. Of via uh, uh, Formule 1 The Game, zeg maar. Ja? En dan spelen ze dat samen. Nou, ik weet dat Lennon Norris uh, meedoet, George Russell doet mee, uh, Alex Albon doet mee. En, en, en ja, dan gaan ze gewoon een online race doen. Het is elk weekend op, als er normale op wat, voor, op, wat, op wat voor tijden doen ze dat dan? Uh, meestal om de uur of acht, negen, s'avonds. En dan kan je er gewoon inloggen. Nee, nou, ze zenden dat uit via Twitch. Heet dat? Zo, uh, een soort uh, YouTube is dat, maar dan voor streamers, zeg maar. Oké, okay, dus dan kun je eerst even meekijken. Ja. ja. Ik heb er uh, een paar weken geleden eentje gezien. En toen mag uh, Max verstappen. En daarna. Uh, is het een beetje rustig geweest. Maar ik was het vanmorgen, dus het is best leuk om, uh, om te kijken. Ja, ze doen dat in principe elk weekend als er een, een raceweekend zou zijn. Ook, oh, zeg maar. oké. Okay. En, en dan is ze ook op het, op het circuit, circuit uh, waar ja, gelaagd ja. zou worden. Oké, okay, nou, ja. dat is weer interessant. En is het, is het dit weekend wat? Uh, volgens mij wel. Oh, nou, We ik even durf even niet kijk. met 100% zekerheid te zeggen. Nou, dan moet je even kijken. Hey, um, in het kader van de groeten doen wil ik uh, dit weekend en zeker vandaag uh, de motorrijders van Zandvoort de groeten doen, want die gaan natuurlijk allemaal een stukje rijden dit weekend. En uh, het is lekker motorweer, dus ik zou zeggen motorrijders de groeten van dit weekend. <laughs> Wel plezier op de motor, maar behoud een beetje afstand van elkaar. En als je ergens bent met een groepje, blijf dan ook uit elkaar staan. En... Dan wens ik ze inderdaad zo plezier. En ik wens jou ook nog heel veel plezier. Want jij bent het vandaag en morgen spreek ik jou weer. Ja, klopt. Dat is uh, gezellig, denk ik. Hoop heb, je, ik. Heb, heb je nog een mooi muziekje voor me? Ik heb, uh, als het goed is, uh, had jij een muziekje naar mij gevraagd. <laughs> van iemand die ik nu klaar heb staan. Ja, nou dan uh, Thomas, dan wens ik je nog een uh, fijn half uur. Hetzelfde. En dan je morgen. Ja, dankjewel, tot morgen. Oké, okay, tot morgen. Doei.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 Wait. control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight, night, night. Baby girl, you give it ten ton of fatness, give me some of that. Give me with the badness, look how she at. Cheap like a dead but I just that it's a good piece of mental sand that the cap. a piece of game, I'm love boy, your your tried. Watch in step of the paper, the way you got. Stain in my brain, my memory not detached. Mainly my aim is to give you this love, if not dig, the way you move. Let me acknowledge the way you do. Would not lie, baby. You beat me up like. I own it, my girl Give you one the style that I have myself. I see what made girl good, that's my burn Give it the good loving that it preferred You deserve it, so don't be scared Is it not dig the way you move? Let me acknowledge the way you do Then I would not lie Paul ...en Dualipa Nolai. Wil oh jij ja, nou ook uh, aan iemand een groet te doen... ...zoals je net hoorde bij Ben Zonneveld... ...die de groeten dus deed aan de motorrijders? Um, dat kan, stuur even een mailtje naar... ...b.zonneveld. En uh, tussen 10 en 12, ook morgen weer... ...en vandaag nog, uh, de komende 20 minuten... ...dat ik er nog ben... ...kan je altijd bellen naar 023 573 0393... ...en dan kan je live in de uitzending komen... We gaan hier inmiddels een beetje wat uh, lekkere dansmuziek uh, draaien. Zo is deze van Fisher En Losing It. I'm losing it.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 Strangers op ZFM, David Toort. Ja, en onder de noemer hashtag geknipt voor Warchild. roept Warchild iedereen op om hun huis zelf te knippen en de uitgespaarde kapperskosten te doneren aan de hulporganisatie voor kinderen in oorlogsgebieden, die het natuurlijk al moeilijk hebben en nu extra te lijden krijgen door het coronavirus. Even mijn koptelefoon wat harder zegt, dat kan ik me beter horen. Um, de hulp. Uh, ja, Wartjout zet alles op alles om kinderen en hun directe omgeving te beschermen tegen de gevolgen van corona. De hulporganisatie organiseert voorlichtingen over hoe kinderen en hun families zich zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen besmetting via de radio, sociale media, flyers en geluidsinstallaties in vluchtelingenkampen. Ook geeft de hulporganisatie onderwijs op afstand, steunt aanleg van waterpunten, deelt hygiëne, kits en zeep uit. En geeft kleine bij, uh, bedragen aan families die door coronamaatregelen hun laatste inkomsten zijn kwijtgeraakt. Nou, wil je nou weten hoe deze actie werkt? Vraag je partner, kinderen of huisgenoot de schaar in je haar te zetten. En uh, maak hier een leuk filmpje of foto van. Deel deze vervolgens op social media met de hashtag geknipt voor War Hashtag we doen dit samen of at World Child Holland. En uh, motiveer anderen om jouw voorbeeld te volgen. Met de donaties van de uitgespaarde Kappers kosten, kan War kinderen in oorlogsgebieden en et cetera helpen. Dus uh, ik zou zeggen knippen en doneren en delen maar uh, tegen War Een uh, heel goed doel dus voor uh, kinderen die het al moeilijk hebben en nu helemaal vanwege corona. We gaan luisteren naar Burek Jetter en Tuesday... Je hoorde St. John en Roses. Ja, en zoals altijd sluit ik af met een uh, speciaal plaatje. Morgen ben ik er dus weer tussen 10 en 12. En uh, zoals gezegd, dus uh, sluit ik af met I Will Survive. En ik zeg uh, tot morgen, 10 uur.